Zes uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedenavond allemaal, zometeen een vooruitblik op de etappe van morgen in de Tour. Verder ook de tweet du Tour met Luc Eking. Maar nu eerst het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond, leider moslimbroederschap opgepakt in Egypte. Nationaal energieakkoord in zicht. En nieuw onderzoek verdwenen, Melan McKen. Maar we gaan eerst even naar Wimbledon, Marcella Mesker. Ja, het is Sabine Lisicki die heeft gewonnen. Het werd 9-7 in de derde set na 2 uur en 18 minuten spelen. Een prachtig spannend slot tegen die Poolse agnieszka radwanska Lisicki dus in de finale tegen de Franse Marion Bartoli. Voor het eerst in de finale Lisicki. Het weer krijgt u van me. Flink zonnig aan de kust in het binnenland is er een afwisseling van zon en stapelwolken.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 Echo daarna werd de voorman van de moslimbroeders, Mohamed Badi, gearresteerd. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Waarom is deze man nu, deze Badi, opgepakt? Wat heeft hij misdaan? Dat is een goede vraag. Wat hem officieel ten laste op wordt gelegd, dat is uh, onduidelijk. Ik denk eerlijk gezegd dat uh, hij opgepakt is en samen met andere leiders van de moslimbroederschap om te voorkomen dat er vandaag grote rellen zouden uitbreken. Um, om die reden denk ik ook dat de televisiekanalen van de moslimbroederschap... en andere islamitische organisaties gesloten zijn. Uh, ook weer om te voorkomen dat men zich kan organiseren. Met democratie heeft het weinig te maken, maar het is wel gebeurd in het Egypte van vandaag. En krijgen we nu Belgjesdag? Kunnen we er vooruitgaan uitgaan dat nog meer uh, moslimbroeders worden opgepakt? Dat, dat is echt afwachten. Kijk, er zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen heel veel moslimbroeders. Anderen hebben weer uitreisverboden gekregen. Die kunnen dus niet naar het buitenland. En dat is natuurlijk, het werkt als een rode lap op een stier op de aanhangers van Morsië en de moslimbroederschap. Die zeggen, zie je, het is weer precies hetzelfde als onder Mubarak. We worden gemarginaliseerd. En dat is ook wat de moslimbroeders zeggen. Zij zeggen, wij zullen ons vreedzaam gedragen. We zullen demonstreren. We zullen grootschalig demonstreren. Maar vreedzaam? Nou ja, we kunnen natuurlijk niet instaan voor splintergroeperingen. En de kans is vrij groot dat je dat krijgt op het moment dat je de moslimboeders gaat onderdrukken. Wat is de reden dat ze het zo aanpakken? Is dat toch nog omdat ze hopen misschien bij volgende verkiezingen dan een goede kans te maken? Ik heb ze dat gevraagd. Hè? Gaan jullie meedoen aan die volgende verkiezingen? En daarop zeggen ze heel duidelijk... Uh, nee, er is namelijk niets om over te praten. Er is namelijk al een president en die heet Mohammed Morsi. Die is uh, eerlijk en democratisch gekozen. En dat was bijvoorbeeld het geluid wat we heel duidelijk hoorden... toen we vanmiddag bij zo'n demonstratie van moslimbroeders waren. En Jeroen de Jager, die maakte daar een verslag. Zo, we zijn nu in het uh, gebied Nassa City... waar uh, de moslimbroeders altijd bij elkaar komen. Paspoort. We moeten uh, ons paspoort laten zien. En hier uh, lopen ordentroepen rond ook van uh, de moslimbroeders. Ze hebben knuppels uh, in hun handen. Hier een, uh, liggen mannen onder een dekzeil in de, in de schaduw. hebben helmen hier uh, verzameld voor het geval dat ze hier uit de hand loopt. En niets verderop staat inderdaad het leger ook klaar om eventueel in te grijpen. Hee, Europa, keer naar de democratie. Is this is the democratie. This is not the De uh, uh, mannen die hier praten die zeggen uh, Morsi is nog steeds onze president. Uh, hij is illegaal afgezet. No, no violence, uh, no, no violence. No, no violence, yes. Het enige wat ze willen is met deze demonstratie bewerkstelligen dat het leger hun leiders weer vrijlaat en in ere herstelt. En ik denk dat het nu tijd is voor het middaggebed. Dat de mensen worden opgeroepen. Ik spreek geen Arabisch, maar in het gebed is duidelijk te horen... ...Mohammed Mursi, die aangeroepen wordt. En je ziet mensen ook emotioneel worden tijdens het gebed. En hier wordt dus wel degelijk ook de zegen tijdens het gebed uitgesproken... ...over Mohammed Mursi. We worden nu meegenomen door een aantal mensen richting de moskee waar we kunnen spreken met iemand van... Moslimbroederschap. Rahman el-Bar. Ik ben uh, een, uh, een van de leiders van de Moslimbroederschap, van de Hoogste Raad. Legt u zich neer, want hier is nu een enorme menigte bijeen uh, van mensen die Morsi steunen. Uh, wat gaat er gebeuren? Gaan jullie je organiseren? Gaan jullie verzet plegen? Wij zijn uh, vreedzaam, we gaan geen geweld gebruiken. We gaan geen geweld gebruiken. Wij zullen hier blijven, we gaan sit-ins houden, we komen niet terug van ons standpunt. En wat voor ons betreft is het tijdperk van militaire koets achter ons. Dat tijdperk hebben we achter ons gelaten, dat is niet meer van deze tijd. Dus wij blijven bij ons standpunt. Na een bezoek hier aan deze demonstratie, deze duizenden mensen hier, kun je in ieder geval zeggen dat de supporters van voormalig uh, president Morsi zich nog niet gewonnen hebben gegeven is het NOS-journaal met Mark Visser. Even geduurd, maar na maandenlange moeizame onderhandelingen... lijken 40 partijen dichtbij het bereiken van een Nationaal Energieakkoord. Een conceptversie van het akkoord is in handen van de NOS. Vakbeweging, werkgevers, milieuorganisaties en andere belangengroeperingen... praten over het duurzamer maken van onze energievoorziening. Redacteur Energie Helene Ekker, vertel Helene, wat staat er in die laatste conceptversie? Nou, daar staat bijvoorbeeld in dat de oude kolencentrales... dat die dichtgaan, die worden uiterlijk op 31 december 2015 gesloten. Modernere kolencentrales die, uh, mogen maximaal twee keer... zoveel biomassa meestoken, als ze nu al doen. Uh, de kolenbelasting, ook heel veel over te doen geweest... die wordt afgeschaft per 1 januari 2016. Maar daar is nog steeds wel veel discussie over, horen we. Het moet voor particulieren mogelijk worden om uh, geld te lenen... bij hun energiebedrijf voor energiebesparende maatregelen. En die lening wordt dan via de energierekening terugbetaald. Uh, lokale energieopwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen wordt financieel aantrekkelijker. En uh, ja, er komen ook grote windparken bij. Niet alleen op land, uh, maar ook op zee. Een uh, hele rij maatregelen. Waarschijnlijk uh, nog niet eens de helft genoemd. Minister Kamp, die erover gaat, heeft die al gereageerd hierop? Nou, die heeft vandaag uh, dat conceptstuk voorgelegd gekregen. En uh, nee, die, ja, die heeft daarop gereageerd. En vooralsnog zeer kritisch. Uh, maar goed, die heeft ook gezegd. Nou, laten we gewoon nog de komende vijf dagen benutten. Tot dinsdag praat hij met alle deelnemende partijen, praten ze verder over de belangrijkste onderdelen. Redacteur Energie Helene Ecker, dankjewel. De toekomst van de islamitische school Ibn Galdoen in Rotterdam is nog niet zeker. Staatssecretaris Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat hij wel hoopt dat er zo snel mogelijk helderheid komt. Vanochtend werd bekend dat de school voorlopig wordt begeleid... door de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs. Dekker wijst erop dat het strafrechtelijk onderzoek... naar nog in volle gang is en daarin wordt onder meer bekeken... of het bestuur laakbaar heeft gehandeld... en of er genoeg mogelijkheden zijn voor goed onderwijs. En op basis van de uitkomsten zal Dekker conclusies trekken... voor de toekomst van de school. De Britse politie onderzoekt nieuwe aanwijzingen... in de zaak van de vermiste Madeleine McCann... en sluit niet uit dat ze nog in leven is... McCann was drie jaar oud toen ze zes jaar geleden... tijdens een vakantie in Portugal spoorloos verdween. De politie heeft alle informatie nog eens bekeken... en daaruit zijn 38 mensen naar voren gekomen... die mogelijk iets te maken hebben met haar verdwijning. En onder deze persons of interest, zoals ze worden genoemd... zijn twaalf Britten die destijds ook in Portugal zouden zijn geweest. En zoals verwacht wordt CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg... voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête... naar de FIRA gaat voorbereiden. De enquête moet uitwijzen wat er allemaal is misgegaan... met de hogesnelheidstrein naar Brussel. In de praktijk komen de leden van de voorbereidingscommissie ook in de enquêtecommissie. En wordt van Torenburg dan, dan ook daar voorzitter van. Van Torenburg vanmiddag over het belang van het onderzoek. Ik denk dat het belangrijk is in een tijd waarin iedereen de broekgriem aan moet trekken. En iedereen zich zorgen maakt over bezuinigen. Dat het niet zo is dat een enorme klap geld die is uitgegeven onbesproken blijft. Terwijl we uiteindelijk nog steeds geen treinen hebben. De voorbereidingscommissie wil in november klaar zijn. Noord- en Zuid-Korea gaan weer praten over de heropening... van het gezamenlijke industriecomplex Kaesong. Drie weken geleden liepen gesprekken op niets uit. Noord-Korea heeft de uitnodiging van Seoul aanvaard... om op werkniveau te praten. De gesprekken zijn zaterdag in het grensplaatsje Panmunjom. Daar werd 60 jaar geleden de wapenstilstand tussen de Korea's gesloten. Beide landen staan onder druk van bedrijfseigenaren om het complex te heropenen. Kaesong ligt in Noord-Korea. Net over de grens zitten veel Zuid-Koreaanse bedrijven die gebruik maken van zo'n 50.000 goedkope Noord-Koreaanse arbeidskrachten. Treurig nieuws. De reuzenkrab die gisteren verhuisde naar Sea Life in Scheveningen is dood. De krab met een doorsnee van 3,5 meter die gisteren vanuit Engeland kwam, werd vannacht ziek en ging vanochtend dood. Voor de 15 kilo zware krab werd een speciaal aquarium gebouwd met bijna 13.000 liter koud water en ramen van 5 centimeter dik. Sealife stelt een onderzoek in naar de dood van de krab. Verkeersinformatie. Bij de AWB in Den Haag, Edwin Gerritsen. Hoe is het op de weg, Edwin? Nou, er is een klein verkeersinfarctmarkt aan de oostkant van Utrecht. Dat komt er een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bildhoof en Hagenstein staat inmiddels 17 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil... op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit en Dolder en Knopent Rensweert, 7 kilometer. Kijken we nog even naar het belangrijkste nieuws. In Egypte is president Morsi onder huisarrest geplaatst... en is de voorman van de moslimbroederschap gearresteerd... 40 partijen hebben ingestemd met een conceptversie van het Nationaal Energieakkoord. En de toekomst van de islamitische Ibn galdoen school in Rotterdam is nog niet zeker. Er was een werelduitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer verder met Radio Tour de France. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.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 En zometeen een vooruitblik op de zevende etappe. Morgen dus doen we met Bart Voskamp. Verder Luc is er met de tweet du Tour, maar nu eerst... Op de zesde etappe dus in de Tour, die ging van Aix-en-Provence naar Montpellier. Een nagenoeg vlakke rit over 176 kilometer met één colletje van de vierde categorie. Belangrijk afwezige bij de start was de Belg Jurgen van den Broek. De kopman van Lotto belisol kwam gisteren te vallen. Ja, er zijn meer slachtoffers. Maxime Bouet, Fransman, heeft uh, zijn pols gebroken. Was eigenlijk de eerste uitvallen, want dat was gisteravond al bekend in het verhaal van Jurgen van der Broek. Ja, dat werd uh, vanochtend, in de loop van de ochtend, bekend uh, toen uh, de ploeg Lotto Belisol bekend maakte... dat hun kopman, voor uh, straks voor in de bergen, voor het klassement in de Tour... dat hij zoveel last van de knie heeft dat hij niet meer verder kan. Ze hebben uh, iets van 85 centiliter vocht uit zijn knie gehaald. Dat is bijna een liter, moet je je voorstellen. Daar kun je absoluut niet meer verder rijden. Met 193 renners ging het peloton van start. Een etappe die werd gevreesd omdat de renners heel veel last zouden krijgen van de wind. Waaiervorming, dat maakt de koers interessant. Eén ding weten we zeker, het zal wel uitdraaien op een massasprint. En we weten zeker dat er één eenzame vluchter is. Een Spanjaard, Luis Angel Mate. Maar die poging die had geen zin. Na 44 kilometer werd de Spanjaard weer teruggepakt door het peloton. Dat op ongeveer 30 kilometer voor de streep werd opgeschrikt door een valpartij. Dat gebeurde bij het passeren van een rotonde. En wat gebeurde De Orica Green Edge en Belkin? Ja, die gingen dus allebei aan de verkeerde kant langs. Ook Mark Cavendish betrokken bij die valpartij. Want uh, hij rijdt nu even op achterstand naast de wagen van Vacances-Solay. Cavendish en de Belkin-renners konden later weer bij het peloton aansluiten. En in de straten van Montpellier was het uiteindelijk aan de sprinters om te strijden voor de ritzegen. Maar we zijn al dicht bij de streep, nog 250 meter. En nu wordt het tijd om te komen, heren. Want daar komt Cavendish, daar komt Cavendish buitenom. Cavendish buitenom krijgt nog een klein kwakje van een van de mannen van. Van, van Grijpel en Grijpel die gaat hier de sprint winnen. Grijpel, Grijpel voor Cavendish. Grijpel voor Sakan. Grijpel 1, twee. 2. Ja, Marcel Kittel werd uh, derde uh, voor Cavendish. Dus die uiteindelijk vierde werd. Voor Argos was die derde plaats van Kittel toch een gemiste kans. U hoort Tom Velers die de sprint voor de Duitsers moest aantrekken. Oh, Zwaar teleurstelling. Het is gewoon, ja, het is gewoon een jammer, een gemiste kans. Natuurlijk uh, pakken we liever een etappe dan dat we tweede of derde worden. En uh, daar gaan we ook vol voor. Dat is onze intentie. En als dat niet lukt, ja, dat is jammer. Dat is echt jammer. Uh, we moeten de volgende kans maar weer aangrijpen. En uh, even goed uh, bespreken wat, uh, wat goed, wat fout, wat. Uh... Ja, wat er gebeurde. Beste Nederlander, vandaag werd Danny van Poppel op de achtste plaats. Dan de truien, gele trui, om de schouders van Daryl Impy. Ik kreeg hem over van zijn ploeggenoot Garans. Groene trui is voor Peter Sargan, al een paar dagen. De bolletjes trui om de schouders van Pierre Roland. En de witte is voor Mikael Kwiatkowski. De best geclasseerde Nederlander is Wout Poels. Hij staat op 38 seconden van Impy en op de 36 e plaats. Bart Voskamp, uh, misschien is dat nog een interessant uh, detail. We hoorden Tom Veles het al even zeggen. We gaan het eens even napraten wat er nou eigenlijk misging. Want zij zaten uh, op, laten we zeggen, een kilometertje of vier in een redelijke positie... met een, een groot deel van de ploeg, het treintje Argos. En wat ging er mis? Wat ging er mis? Eigenlijk ging het er ver mis dat, uh, dat het eigenlijk te ver was in deze omstandigheden. Ze hadden een zware dag gehad. 4,5 kilometer is dan nog best ver... Concurrentie heeft kunnen profiteren. En uh, Lotto is als een pijl uit de boog. de laatste anderhalve kilometer. Ja, met, met grote snelheid er langs heen gegaan. en het, uh, die had het treintje in de poep gereden. Die, die, zoals die, het uh, gezegd werd. Ja, die liften lekker mee uh, ja. op het werk van Argos. en die ging het zelf afmaken. Het is natuurlijk heel lastig. want je kunt wel zeggen. en vooruit bedenken. nou, morgen doen we het anders. en dan blijven we met een volledige gestructureerde ploeg. achter de trein van Lotto. of quickstep zitten. Maar als je op kop uh, rijdt met een trein. dan ben je in ieder geval samen. dus dat is wel goed. Alleen ja, dat kost je zoveel kracht. dat je in de finale gewoon die snelheid niet meer kan maken. en dat uh, heeft Lotto wel gedaan. Dus het is een kwestie van een goede timing en elkaar wel voor voorhouden, maar niet te vroeg beginnen. Je kunt wel vroeg beginnen, maar dan moet het wel bochtig zijn. Dan wordt het op een lint getrokken. En in dit geval waren de wegen zo breed dat iedereen van achteruit uh, eromheen kon. En dus gewoon kittel het niet afmaken vandaag en werd het uh, grijpel die de rit uh, op zijn naam mocht schrijven. Nou ja, je zei het dat straks al even. Alle uh, sprinters hebben nu een etappe, dus het is eerlijk verdeeld. Ja, het was 1-1-1. Dus uh, wat dat betreft gaat het goed. Maar uh, zo vlak voor de berg. Dus nog één, uh, één bergrit voordat we. De, of één vlakke rit voordat we het weekend de bergen doen. En een rustdag en een tijdrit hebben. Ja, dus uh, de sprinters hebben nog één keer even de tijd. En dan hebben ze drie, vier dagen relatief. Uh, in ieder geval niet de stress om de sprint te winnen. Ja, zal uh, misschien Sakan uh, nog een keer uh, zijn uh, prijsje mee willen pakken. En dan is het 1-1-1-1. Ja, dat zou dan uh, misschien uh, morgen kunnen. Ja, we weten het niet. We gaan zo meteen vooruitblikken op de etappe van morgen. Play tweets, du -tour, Luk ik ik. Ah, Luc, daar is hij weer. Ja. Saaiste etappe ever. Vind jij, echt? hè? Ja, dit echt wacht, uh, Ik niet alleen, hoor. Ah, die sprint was wel aardig, toch? Op het eind nog even. Ja, valpartijtje, beetje wind, eenzame koplopen. Werd al een beetje snel ingehaald. Voor de rest echt, echt een saaie etappe, hoor. En uh, het is wel lof voor Gio dat hij er op de radio probeert. die nog wat van te maken. En zo, maar die opsmuk, die heb je dus niet op televisie. Die moeten doen met de beelden. En ja, die liggen niet. Doe je de 14e had geen uitvalsbasis aan Zee. <lacht> En dus kocht hij hier grond, moerasgrond van de monniken die hier woonden. Daar ziet u de zoutwinning. 11.000 hectare. Het grootste zoutwindgebied vanuit zee van Europa. Jee. Hey. Daan Dolfing zegt op zijn Twitter... dit is trouwens wel de meest saaie etappe ooit. Nog 110 kilometer en niet eens een kopgroep. Ronald Leeuwen zegt saaie etappen. Wel mooie landschappen. Ja. Eduard, die zegt, wat een saaie toeretappe, zegt niet eens een kopgroepje. En Bob Maas zegt, nog nooit zo'n saaie etappe meegemaakt. En dan, ja, Gio deed leuk, hè? Finish, was aardig. Eh, zo klonk de finish van de etappe op televisie. André Krijpel. Nou, dat was hem. Ja, Twitter is niet echt enthousiast. Maar zoals Jeen zegt op zijn Twitter: Vanaf morgen dan gaat het leuk worden. Dat is ook nog slecht nieuws voor Marianne Vos. Die rijdt op dit moment in de Giro Rosa. De Giro d'Italia voor vrouwen. Ging hartstikke goed eigenlijk. Etappenoverwinningen. Eerst Eerste in het klassement. En vandaag was het dan de koninginnenrit. Bergetappe etappe was dat. Alleen Marianne Vos stortte in. Mara Abbott die won. Vos verloor meer dan vier minuten. En zakt nu weg in het klassement. Misje Bouwman, daar is ze weer. Slechts drie kilometer meegefiets met de Tour de France op de home trainer. Ik heb geen goede benen vandaag. Solidair met. Marianne Vos. Tom van der Meren die zegt, een verloren slag is nog geen verloren strijd. Zet hem op Marianne. Succes. Jorgen Matthijssen hij zegt, kop op Marianne. De Giro is nog niet over. Hopelijk herstel je snel van deze slijtageslag. En Huub Bellenmaker zegt, tot nu toe is by far het spannendste wielennieuws van de dag dat Marianne Vos niet gewonnen heeft. En dat heeft hij wat mij betreft gelijk in nu. <laughs> Oké. Okay. Tot morgen weer. Ja, ik vind het goed. Luc, ik ging van zat you Christel was dat uit Nederland en Circles. Bart Volskamp is hier en we kijken even vooruit naar de etappen van uh, morgen. Eigenlijk een, een beetje hetzelfde uh, idee als uh, vandaag en ook gisteren. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Er zitten toch wel een paar bergsprintjes in. Dus we kunnen in ieder geval voor de bergpunten een beetje strijd verwachten. er zit eentje van de tweede in ook? Ja, er begint er een van derde, een van tweede... en nog een keer een derde en nog een vierde. Dus wat dat betreft is voor die bergtrui in ieder geval wel wat meer strijd. Nou goed, vandaag bleef dat peloton bij elkaar... omdat niemand op de kant wilde komen. Dus dat tempo van dat peloton lag de hele dag zo hoog... dat niemand weg kon komen. En ja, morgen draaien we het land in. Zal de wind van minder belang zijn in principe. En dan zullen we wel vluchters krijgen... En hopelijk uh, dat, de, dat de Nederlanders uh, meedoen. Dus uh, vakantie-lei hebben wel een aantal renners erbij zitten die het, het morgen moeten gaan proberen of zullen gaan proberen. Dus een hoger landje of zoiets moeten Een hoger denken. landje. En uh, ja, misschien Liwe Westera, want die zegt dat hij beter wordt gedurende de, de rittenkoers. Nou, hij heeft nu een paar dagen niet mee hoeven zitten en uh, hij, kan, uh, hij kan morgen proberen zijn vorm aan te schaven of zelfs misschien naar de overwinning te rijden. Dus uh, ik denk dat hij het zeker wel uh, gaat proberen. Het zou dus morgen kunnen gebeuren dat we een groepje wegkrijgen dat ook weg mag blijven of kan blijven? Uh, ja, weg, weg mag blijven. Dat, dan, zal, dan zullen er in ieder geval renners bij moeten zitten... die minimaal een minuutje of zeven, acht achter staan. En die zullen dan de ruimte krijgen. ja goed En dan hebben we altijd de sprintersploegen die wel of niet gaan rijden. goed We hebben net uh, het rijtje gehad. Ze hebben allemaal een keer uh, gewonnen. Dus misschien zeggen ze ook allemaal wel een keer van... ja, wij even niet op kop... En, uh, wij gaan niet rijden en dat ze naar elkaar gaan kijken... en dat zo'n groep toch in ieder geval een vrijgeleide krijgen om weg te blijven. Ja. Vandaag ging het over de wind, hè? Montpellier. We gaan morgen van Montpellier naar Albi, 205,5 kilometer in die zevende etappe, het wordt daar wel de bakken over genoemd. Omdat het gewoon echt is. Ja, heet, ik eh, weet het van mezelf ook nog wel. Dat Albi, dat was inderdaad ook een keer een rit. Eh, vreselijk, dat is, dat is zo heet dan. Want je draait dan echt vanaf de kust, dan gaat het nog wel. Een beetje zeewind, maar dan draai je dat land in, dan wordt het heter en heter. En dan krijg je van die banen die zo omhoog lopen, plakkend asfalt. En dan krijg je echt de toegevoel, hoor. <laughs> Vreselijk. Is... Nou, en dat, dat is... toergevoel, dat, dat, gewoon, dat voel je gewoon de zon op je rug bakken. Als je dan midden in een peloton zit en dan heb je geen zuchtje wind. Nou, dan, dan, dan, dan loopt die temperatuur echt op daar. En dan zit je te mopperen als er weer uh, iemand uh, probeert uh, weg te komen. Ja, zo? als ze dan aan het rijden denken, ja, waarom demereren we het er allemaal? Laten we gewoon eens lekker rustig rijden. Maar uh, goed, het zijn allemaal uh, op- een top uh, renners. En als je een kans hebt, dan moet je gewoon pakken en zorgen dat je weg bent. Uh, dus dat kan ook nog gebeuren morgen? Dat iedereen denkt, van, nou, ik geloof het al eventjes. Nee, er zijn, uh, met een peloton van 190 renners heb je altijd eentje erbij die zegt van... ik voel me vandaag wel goed en ik vlieg er wel in. en, en uh, Toer is ook nog maar net begonnen, hè? dus uh, ze moeten allemaal nog wel een beetje fris zijn. Ja. We, we, verwacht jij nog verder bijzonderheden de komende dagen? Nou ja, het is een beetje een, een, een, een voorloopetappe van zaterdag en zondag. Dus er zijn een hoop renners en zeker de klimmers, klassementsrijders... die zich een beetje gedijs gaan houden... proberen zoveel mogelijk de benen te sparen... om zaterdag en zondag natuurlijk mee te gaan voor het klassement. Want dan wordt al een stukje van het klassement opgemaakt. En dat betekent dat je, dat je misschien ook een stuk vrijgeleide krijgt. Dus ik, als, als, als ik daar was en ik was een aanvaller... Ja, dan ging ik toch zeker proberen morgen mee te zijn. Nou, want dit is natuurlijk een typisch begin van die Tour. Doordat er geen proloog is, uh, ja, de, de, de verschillen van de, van de klassement... Mensenlenders zijn heel uh, miniem. Ja, het is vooral denk ik ontstaan uh, op de Thailand in Corsica... natuurlijk uh, met wat valpartijen. Alhoewel, dat was natuurlijk allemaal dezelfde tijd. En die, die tweede rit uh, waar een mannetje of negentig overbleef... dus ze zijn er wel wat afgevallen. Maar er staan er nog veel kort. Dus uh, ja, het is goed uitkijken met wie rijden je weg. Want rijden met eentje weg net de gisteren die op drie minuten staat... Ja, dan is het kansloos. Ja. We gaan het wel zien. Morgen dus de zevende etappe in de Tour. Jij bent hier dan weer. Uh, Montpellier Albi, dat uh, staat op het programma. En we gaan dan uh, morgen, het eind van de dag, de boel maar weer eens even opmaken... om te kijken hoe en wat en zus en zo. Nu um, verwijs ik graag door naar uh, Joost Eerdmans. Want die is er zometeen met avondspit. Joost, waar gaan jullie het over hebben? Jurgen, we praten over Mark Rutte, um, onze eerste man in de politiek... Hè? Uh, hij heeft gisteren een plan gelanceerd. Hij wil hoogwaardige werkloze jongeren uit het buitenland halen. Hij noemde Italië. Uh, nou, ik zal het zo uitleggen, maar ik vind het nogal overdreven. We hebben hier genoeg werkloze jongeren. Uh, het plan is eigenlijk zelfs bezopen, vind ik, te meer omdat steeds meer mbo's en hbo's van eigen bodem... na hun opleiding al moeite hebben met het vinden van een baan. Uh, ik word tegensproken straks, Jurgen, door VVD-ster Cora van Nieuwenhuizen uit de Tweede Kamer. En Christophe Meng, hij is senior onderzoeker bij het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. En u kunt ook meepraten, praten, luisteraars. Dat kan via de lijn 0800 1121, een gratis lijn ik heb aan de gaan de lijnen nu open? Doe ook uw hekje. Hekje eens of hekje oneens? Dan hebben we het over Twitter. Ben benieuwd wat u ervan zegt. Werkloze jongeren uit het buitenland halen onzin. Tot zo bij Avondspits. En dat programma is er dus zometeen na half zeven na het NOS Journaal met Mark Visser... die het allerlaatste nieuws bij elkaar heeft gehaald. We krijgen ook nog dat prachtige weer in het vooruitzicht. Maar hij heeft het ons beloofd, Mark of Hoef. En hij blijft het elke keer herhalen, dus dat gaat er ook echt aankomen. Ik verwijs u vast door als u meer sport wil horen naar de uitzending van 10 uur vanavond. Dan gaan we natuurlijk uitgebreid terugblikken op de etappe van vandaag... met reacties ook uit het Nederlandse kamp... Henk Lubbeling zal er ook wel weer zijn in mekaar met zijn analyse. Dat is tussen 10 en 11 En morgen om 2 uur beginnen we aan een nieuwe aflevering van Radio Tour de France. Dan met Dione de Graaf op deze plek. Ik wens u een avond.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 Mandla kreeg gisteren van de rechter te horen dat hij drie kinderen van Nelson Mandela... ten onrecht heeft begraven op zijn eigen erf. De drie zijn inmiddels herbegraven in Kounou, waar ook Nelson Mandela wil begraven worden. Volgens zijn familie wilde Mandla een bedevaartsoord creëren op zijn erf... om er financieel beter van te worden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco Voef. Er trekken wat wolkenvelden over het land. Het is op de meeste plaatsen wel droog. En in de avond en nacht houden we daar toch wel last van. Dat betekent dat het niet echt gaat afkoelen. Minimum temperaturen rond de 14 graden. En morgen trekken de meeste wolkenvelden dan over het oosten. En daarna verdwijnen ze. Waardoor de zon flink schijnt. Er ontstaan weer wat stapelwolken. Vooral in het binnenland. En misschien dat er in het oosten van het land nog een enkele bui valt. Temperaturen lopen op naar 25 graden in Limburg. In kustgebieden blijft het kwik wat achter. Kop van het Holland doet het met een graad of 20. En de wind waait matig uit. Een noordelijke richting. Dan het weekeinde. Een zwakke tot matige noordoostenwind. Veel zonneschijn, het blijft droog. Zaterdag is het 22 tot 26 graden. En zondag doen we er gewoon nog een graadje bij. En dit prachtige zomerweer houden we in ieder geval ook de eerste dagen van de nieuwe werkweek vast. Aan verkeersinformatie er komt weer wat beweging. De files aan de oostkant van Utrecht. De rijbaan van de A27 richting Breda is weer vrij na een ongeluk. Op de A1 van Amsterdam de Amersfoort staat tussen Naarden en Bunschoten een lange file van 10 kilometer. Dan de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Houten staat nog 13 kilometer, maar de weg is daar dus weer vrij. De A28 Amersfoort richting Utrecht staat het verkeer daar ook stil. Tussen Afrit den Dolder en knooppunt Rijnzweerd staat 7 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Werkloze jongeren uit het buitenland zijn hier niet nodig. Houdt uw radio aan. Het werk met meningen en opinie. Avondspits is er tot 7 uur. Wel weer nou. 0800 1121. Ja, goedenavond. De schoolverlatende mbo'er of hbo'er vraagt zich zelfs steeds vaker af... of hij nog wel een baan kan krijgen. Het afgelopen jaar was maar liefst 14 van de mbo'ers... die een zogeheten mbo-bolopleiding hadden gevolgd, werkeloos. Dat is dus al ruim boven het landelijk gemiddelde van ongeveer 10 En wat zegt tot mijn stomme verbazing onze premier gisteravond? We moeten werkloze jongeren uit het buitenland gaan halen. Het gaat hier volgens Rutte om jongeren met specifieke kwaliteiten. De maatregel zou ook bedoeld zijn voor bedrijven in delen van het land... waar het moeilijk is om hoogwaardig personeel te vinden. Maar Laten we nou eens beginnen onze eigen jongeren tussen de oren te zetten dat werken in de techniek helemaal niet vies is. Maak omscholing aantrekkelijk, haal de ambachtschool terug of bied technische opleidingen van mijn part gratis aan. Waarom geven we onze eigen jongeren niet een kans om zich buiten de Randstad te vestigen als daar uitzicht is op een goede baan? Allemaal prima, maar laten werkloze buitenlandse jongeren waar die hoort, namelijk in het buitenland. Bel WNL. 0800-1121. Werkloze jongeren uit het buitenland halen niet nodig, zeg ik. U kunt reageren hoor, de lijnen zijn allemaal al vol. Op 0800-1121 met oneens en eens. Het ligt precies gelijk. U kunt er aan meedoen. Uh, wacht dan eventjes met bellen, maar over een paar minuten kunt u er zo tussenkomen. U kunt ook Twitter op, hekje eens zo hekje oneens. 150.000 Nederlandse werkloze jongeren tellen wij nu op dit moment. Maar we moeten volgens Rutte naar het buitenland. Nou, ik haal mijn eerste beller uit Malta. Hij heet Arie Kers. Pas de eerste. Goedenavond, Arie. Hey, goedenavond, Joost. Het is natuurlijk van de gekke. We moeten terug naar de beschaving. Die zo. man die is echt van de pot gerukt. Ja, vind ik zo erg. Ja. En de beschaving, waar is hij begonnen? Egypte, Italië met de Romeinen. Berlusconi gaat er zeven jaarjes achter. En de president van Egypte is gewoon afgezet. Dus laat het Nederland zo. heen. het dus ook gewoon in actie komen. Het is een beetje ludiek natuurlijk. Hè? Maar die man is gewoon van de pot gerukt, die Rutte. Maar waarom, waarom ben je het zo, zo verschrikkelijk? Je, je gebruikt grote woorden, Ari, Kerst. Ja, ik gebruik grote woorden. Echt, dit, is, dit is echt te gek. Die man die zit nu zijn baantje veilig te stellen in Europa. Want de werkloosheid in Italië en Spanje moet naar beneden. Die is te hoog. Hmm. En dat gaat nu dus de kosten van Nederland. Ja. En ik ben, ik ben het helemaal met iedereen eens... dat de Nederlandse jeugd gewoon ook... geen knip voor zijn neus waard is op het moment. Nou, daar We hebben hef, gewoon daar, een kuffel, ja. opleiding gehad. Ja. Maar geef ze de kans en, en trap ze naar een opleiding. Nou, precies. Geef, Arie, het is, geen uitkering. Het is een, Krijg een uitkering als ze omscholen. Ja, nou ja, dat zijn mijn woorden. Kijk, het is een mentaliteitskwestie, denk ik. Denk je niet? En, het is gewoon een kwestie van uh, geef ze een zet in de rug of een schop onder de kont. Ja. Arie, dankjewel. Arie Kerst, volgens mij hoorde, hoorde ik jou wel, jij mij minder. Uh, we hebben het over MBO Bol, zei ik net. Dat staat voor beroepsopleidende leerweg. Dat is een hele mond vol. Vier dagen school, één dag stage is dat. En zelfs daar is dus de werkloosheid 14% onder de jeugd. En dat was in 2011 nog maar 11%. Dus dat neemt toe en dan zeg ik, nou, wat is nou moeilijk om die jeugd, die toch de juiste opleiding heeft, niet uh, te begeleiden naar die techniek, naar die sector, weet ik veel wat. Daar hebben ze uh, ons nodig. En daar moeten we dus ook aan werken en niet uit het buitenland halen. De wit Johan, Zegt oneens: werkloze buitenlanders zijn een deksel dat op andere dan Nederlandse potjes past. Cryptisch omschreven. En Peter zegt: eindelijk weer eens een keer met je eens. Zoek eerst zorgvuldig bij onze gekwalificeerde werkzoekende jongeren, Joost. En Gijsbeeld is het ook eens: leid de eigen jongeren op onder begeleiding van de ervaren krachten. Investeren in de toekomst noemt men dit. En daar ben ik het helemaal mee eens, grijze boel. Ik ga naar Dirk Jan uit Bekendonk. Donk. Joost, Jan, ik ben Dirk Jan. Ja, hoi. hoi, zie ik nou hier oneens staan? Ja, ik ben het heel niet met je eens, want we hebben, techniek hebben we gewoon nodig. En in Nederland hebben we heel veel mensen die een leuke opleiding hebben gevolgd. En daar wensen ze veel succes mee. Mm -hmm. En ze hebben altijd, je gewoon, als je nu gaat techniek gaat studeren en je investeert in je eigen toekomst, nou, dan heb je over vier jaar een technische opleiding en begint er maar aan. En ik zeg, uh, dus je moet iedereen moet dat voor zichzelf weten. als ze uh, sociologie of antrolof ik wil dat ze willen leren. Nou. Succes. Maar dat meen ben je toch niet? Dan. Dat meen je toch niet, Dirk-Jan? Jongens, dan moeten we achttien mensen doen die niet in de techniek willen werken. Maar luister nou, als je nou, als je nou ziet... Ik, ik haal het ook uit een rapport. Hè? Bouwvakker, journalist of sociaal wetenschapper... dat moet je dus niet willen worden. Want daar is geen enkel brood in te verdienen. Laat jongeren dat dus nou niet op dit moment kiezen. Daar zit de toekomst niet. Waar gaat het om? Informatica, specialistische techniek, eh, chemie. Daar heb je bijna meer vacatures dan werkloos op dit moment. Dus daar moet gewoon volop ingezet worden. Maar dan moet je wel... De mensen moeten wel de capaciteit hebben als je begint... ...dat je op het VMB, of ja, het de middelbare school, vmbo Harbour, ...mag je bijna wiskunde laten vallen. Tegenwoordig is dat weer verboden. Maar toen mijn zoon het pas afkwam, kon je zonder wiskunde van de haven afkomen. Kijk, als we zover zijn in dit land, dat slagen belangrijker wordt... ...want dat is het in de aantal tientallen mm -hmm. jaren... ...slagen is belangrijker dan iets opleiden. En nee. ik word daar gewoon ziek van. Daar ben ik het helemaal met je eens. Daar ben ik het helemaal met je eens, Rick dus, Jan. Als we dat niet omdraaien, dat we niet beginnen met gewoon op dat onderwijs zeggen... Optijden is belangrijk als slagen. En daar zijn we gelukkig weer stappen aan zetten. Waarom moeten 80% slagen? Waarom mag je niet maar 5%? En dan komen goede punten eruit. Jij hebt een punt gemaakt, denk ik, Jan. Dankjewel voor je belletje 0800 1121 1121. Werkloze jongeren uit het buitenland halen niet nodig, zeg ik. Deze avond. Frans Blom uit Krimpaanijzel, hier vlakbij. Goedenavond, Frans. Goedenavond. Ik eh, wilde ook reageren. Ik denk dat we net als in Egypte... gewoon allemaal naar De Haag moeten gaan... en het aftreden van deze regering eisen. Dat is zo oncapabel als ja. maar mogelijk kan zijn. Ja. We hebben een hoop inderdaad, wat je al aangehaald hebt... hebben we werklozen van jongens die dus mbo en hbo hebben. En dan zeg ik, investeer dan in deze mensen. Pak mm -hmm. dat geld en doe het zelf in je eigen mensen. Nee, we gaan ze lekker uit Griekenland halen. Het zal wel ja. weer goedkoper zijn of wat dan ook. Maar waarom kennen wij het niet? Ik snap het ook niet, maar daar zit de logica in van Rutte die zegt... ja, maar dat redden we niet, want we moeten ze eerst opleiden, herscholen, bijscholen... en dan zijn we weer een paar jaar verder. Ondertussen zijn ze dat werkloos. is een fout van de regering Ja, zelf. ik denk dat je gelijk hebt, Frans. Dat denk ik, ik ook. Kijk, ik, ik kom uit het automonteurvak. Kijk nou eens naar alle technische scholen in Rotterdam. Hoeveel automonteurs dat er nog opgeleid worden. Dat is gewoon heel weinig. Ja. We moeten allemaal schone handjes hebben. Nou, ja. ik heb er altijd een goede boterham in verdiend... En ik kan alleen zeggen, ze hadden al jaren terug... hadden ze al die scholen moeten hervormen. En ja. gewoon weer terug, wat jij er straks aan de hand gewoon de LTS. Nou, kijk aan. Frans Blom, dankjewel voor je reactie... uit Krimp en IJssel. Jij bent voor het Egyptische model. We gaan schoenen gooien naar, de, naar, de, naar het torentje, uh, luisteraars. Daar komt het op neer. Ik ga, ik ga naar de Tweede Kamer. Daar, daar bevindt de, de politiek zich, die hier ook een beetje over gaat. Cora van Nieuwenhuizen uit, uit de, de VVD-fractie. Goedenavond, Cora. Goedenavond. Ja, je hoort net, er wordt uh, al gedreigd met protestmarsen richting Binnenhof, bij jullie, vooral richting Rutte. Hij is van de pot gerukt, heb ik al gehoord. Nou, zo grof had ik het zelf nog niet eens ingezet. Maar er leeft wel wat kritiek over zijn opmerkingen van, van gisteren. Uh, kun jij dat begrijpen? Nou ja, als het in zijn algemeenheid zou gelden dat we uh, breed uh, allerlei jongeren uit Zuid-Europese landen hier naartoe zouden willen halen... Dan zou ik het begrijpen. Maar hij heeft bedoeld, hè, het gaat om jongeren met een specifieke werkervaring en opleiding. Uh, in de techniek en de energiesector met name, die we nu niet kunnen krijgen. En hmm. dan kies ik er ook wel voor om niet die bedrijven in de problemen te ja. brengen of te laten omvallen. Hè, waardoor er ja, ja. meer werkgelegenheid verloren gaat, om die plekken wel in te vullen, zodat die bedrijven vooruit kunnen. En ja, wat die meneer net aan de telefoon zei... van je moet niet, uh, niet opleiden voor een diploma, maar voor een baan. Zo vertaal ik het een beetje maar. Ja, ja, daar zijn wij het hartstikke mee ja. eens. Dat, maar dat heb je ook niet van de een op andere dag uh, veranderd. Maar zegt dit iets over ons allemaal, en met name de politiek... het failliet van onze, onze, onze opleidingen, onze aansluiting op de arbeidsmarkt... het is gewoon mislukt. Nou, ja, daar heb je denk ik wel een punt. En daarom zijn we nou ook uh, bezig, ook in de vorige periode al voorzichtig opgestart. He, en in bepaalde delen van het land Brabant, waar ik vandaan kom... speelt het tekort in de techniek al langer. En daar zie je ook dat de handen in elkaar geslagen zijn met het techniekpact... zoals het dan mooi heet. Ja. He, waarbij uh, werkgevers uit die bedrijven ook lesgeven, alle op basisscholen. He, want je moet er jong mee beginnen... Om die kinderen met techniek uh, bekend te raken. Want dat zijn we echt uit het oog verloren. Wij willen allemaal als ouders onze kinderen in een pak uh, rond zien lopen. En bij de techniek is er nog een beetje het beeld he, dat het allemaal fiets ja. en zwaar en slecht betaald werk is. Wat helemaal niet meer. Nou, dat is een groot punt. Daar heb je absoluut een groot punt. Nou, nou zeg ook Waarom zou je ze niet. Je hebt dan een probleem in Brabant, zeg je. Met, met, met, met jongeren die daar niet willen werken. Je kunt ze ook gewoon ja, aanmoedigen om vanuit de randstad. waar ze dus blijkbaar wel zijn, opgeleid en wel. Naar Brabant te, te gaan om daar te werken. Nou, maar dat is dus het, het probleem. Daar zijn, ze, daar zijn wel werkloze jongeren, maar niet opgeleid en wel in die sectoren waar je de behoefte aan hebt. En dat is nou ook het punt, die hebben we überhaupt veel te weinig. En daarom zei uh, de minister-president ook van ja, om die tekorten die we nu acuut hebben, om die ingevuld te krijgen, zou je ook kunnen gaan kijken in uh, nou ja, uh, of er hoogopgeleide mensen zijn in bepaalde sectoren ja. in Spanje en of, jij, en, of Griekenland. Of en die gaan allemaal weer terug over vijf jaar. Oh, nou dat deed de, de, de, de emmer overlopen bij Cora van Nieuwenhuizen. Die wil ik nog graag een vraagje stellen, maar ze, ze viel weg. Nou, we gaan er weer eventjes op bellen. Ondertussen zegt J. Utrecht oneens. EU-jongeren kunnen dankzij verdragen gaan en staan waar ze willen. Daar kan Rutte weinig aan veranderen. Ja, luisteraars, ik zeg werkloze jongeren uit het buitenland halen... zoals Rutte wil, niet doen, onnodig. Twiskis is het daarmee eens. Geen werkloze jongeren uit het buitenland. Alleen wordt dat simpelweg bepaald door vraag en aanbod. Dus ze komen toch. Ik ga naar Johan uit Leiden. Goedenavond Johan. Goedenavond. Vertel. Ik ben het niet met je eens. Er zijn al een heleboel stimuleringsmaatregelen geweest in Nederland. En er zijn gewoon te weinig studenten geïnteresseerd in techniek gebleken. Mm -hmm. Wat Nederland gewoon een acuut tekort heeft aan uh, hoogwaardig ...geschold technisch personeel. En ik vind het jammer dat je bijvoorbeeld Rob van Gijzel niet in de uitzending hebt... ...de burgemeester van Eindhoven... ...en nee. dat juist in, in die contrijen hebben ze heel veel geschoold personeel nodig. En Nederlandse burgers leveren dat gewoon niet. Dus ik vind het vrij dom hoe Rutte het presenteert. Ik ben niet zozeer een voorstander van de, van de EU. En jongens, laat iedereen maar komen hier... Maar gewoon, omdat die gewoon tekorten zijn, die al ja. jarenlang niet kunnen worden opgevuld... gaat hij ergens anders kijken? Of gaat Nederland ergens anders kijken? Alleen ik vind zijn presentatie vrij dom. Wij gaan Zuid-Europese jongeren aan een baan helpen. Nee, er ja, worden precies. gewoon gaten in Nederland opgevuld. Zo moet je het ja, dat, dat is zijn bedoeling natuurlijk. Om, maar hij heeft het inderdaad wat ongelukkig gezegd... waardoor mensen ook bij mij nu op de lijnen zeggen van... joh, uh, dit is dus bedoeld om de werklozen in Italië op te, op te, op te lossen... en een, een wit voetje in Brussel te halen. Op, op, op Twitter ook, maar ik vind dat raar, want je, die moeten een beetje verder kijken dan je neus lang is. Want ik hoef niet Rutte te verdedigen, nog de Europese Unie. Nee, maar dat, dat ben ik met je eens. Maar ik ben uh, nogmaals een idioot verhaal dat wij onze eigen jongeren, die werkloos zijn, niet desondanks aan die banen kunnen helpen. Ja, maar die willen dat werk niet doen. En daar ja, dan... ja, zijn We specifieke vaardigheden voor nodig. Men wil vooral dus kunstopleidingen doen en theaterstudies en psychologie. Maar waar nou, dit... halen we dan vandaan, Johan, dat die dat over vijf jaar wel willen gaan doen, die jongeren? Vinden ze dat nog steeds? Uh, halen ze hun neus ervoor op? Uitkeringen afschaffen. Staat, nou ja, goed, dan versoberen. zijn we daar met weer. Dus echt echt alleen maar dus dat werk gaan doen. Mm -hmm. Waarvoor dus uh, Wat in... werk is. En alleen de allerbeste kunstenaars kunnen dan daar van leven. Ja. En al die gesubsidieerden moet je afschaffen. Ja. Uitkeringen verzoberen. Zoals in Duitsland. Oké, okay, Johan uitleiden. Leiden, dank je wel. We gaan terug naar Cora van Nieuwenhuizen. Tweede Kamer. Jij bent er. Oh, ze is weg. Nou, toch weer weg. Ze was terug. Nou, dit is een, een jojo-effect. De broer van Nico is het ermee oneens. Die zegt multinationals die geen cent belasting betalen worden met open ontvangen. Waarom dan geen goede gemotiveerd de werkkrachten. En Erik Groentje die zegt ook, hek je eens op Twitter, laten we nog een paar werkloze Italiaanse treinenbouwers hierheen halen. Ja, zo kan die ook. Ik ga eens naar Erik Chambonnet uit Rotterdam. Erik, goedenavond. Goedemiddag. Goedenavond. Ja. Um, ja, ik hoor eigenlijk dat jongeren geen zin hebben om te werken. Geen zin hebben in techn technologische opleidingen. Ik denk dat het allemaal deels klopt. Maar ik denk ook dat de opleidingen die er nu zijn heel erg saai zijn, heel erg specifiek zijn, niet echt breed zijn. Ik denk dat als je opleidingen neerzet die heel erg breed zijn... Ja. Dat, als, dat als ze voor het, ene, uh, uh, voor het ene baantje kiezen... en op een gegeven moment is dat werk niet meer nodig... dat ze in een ander baantje kunnen stoppen... lijkt mij um, veel meer kosten besparen... dan dat, dat je iemand specifiek voor één dingetje gaat opleiden... en hem dan Vind ik als het wel nodig is, ja. in een uitkeringspunt. En aan de andere kant... Um, waar ik, uh, waarom halen wij... Um, of, of, ja. of waarom zijn de banen tekort? Omdat er gewoon uh, ook nog maar heel weinig werk is. Ja, ja, dat, nou ja er zijn vooral veel mensen tekort. Hè? Dat is natuurlijk het punt dat, dat, dat we die uit Italië moeten halen. Maar je zegt, het zit hem ook in, in de banen zelf? Ik denk dat het ook in de banen zit. We, we hebben nu een toename van automatisering. Dat wordt steeds verder doorgevoerd. Dat is een punt. Daardoor, ja, ja. Zullen, daardoor zullen er steeds meer banen verdwijnen. En, Okay. Ik hoor eigenlijk nooit een politicus zeggen van... nou, oké, okay, dat gaat toenemen, hoe gaan we dat oplossen? Dankjewel, Erik Chambonnet. Werkloze jongeren uit het buitenland halen, niet doen, zeg ik. 0800 1121. u kunt nog binnenkomen. Er zijn nu twee lijnen vrij. We wachten nog even op Cora Nieuwenhuizen. Hopelijk is ze er zometeen ook bij. Op Twitter kunt u meedoen. Hekje eens en hekje oneens. John uit Amstelveen, een goedenavond. Hey, avond. goedenavond. Hoi. Hoe is het? Ja, uitstekend hier. Ben je oké. Okay. Ja, ik ben het met je eens. Je moet ze dus niet uh, uit het buitenland halen. Mm -hmm. De simpele reden dat we hier genoeg uh, jongeren hebben... die je kan, uh, eventueel kan omscholen en uh, kan opleiden. Ja. En we moeten weer een beetje naar nou, uh, de oude wijze toe. Inderdaad, wat de vogelbellers ook uh, divers zeiden. Precies. En dat, het, dat er dus meer uh, zeg maar ervaring opgedaan moet worden... en weinig uh, achter die uh, bureaus moet zitten, zeg maar. Ja. Kijk, uh, Theo Fortijn deed uh, meer dan tien jaar geleden al een uitspraak... Hè, dat er in bepaalde sectoren over een bepaalde tijd tekortkomen. komen. Nou ja, merk het nu, zie je het niet. Je ziet het en vaak, natuurlijk pas of later... Uh, precies in een soort varkensziekelijk situatie terugkeren... maar we hadden dit wel kunnen zien aankomen, zeg ook, John. Ja, en hmm. uh, kijk, ik heb nog een punt. Uh, kijk, de arbeidsmarkt is nu rustig voor een paar jaar... en dat zal, uh, denk ik, nog een paar jaar duren voordat de economie weer groeit... en de bouwsector ja. en andere sectoren... Ik zou zeggen, ja, dat je nu met het opleiden. Nou, He? een helder verhaal, John. Ja, ja. ik denk, ik zet er een punt bij. Dankjewel, John Moti uit Amstelveen. Clean clown is echt eens onzin. We hebben al genoeg buitenlanders die het werk van onze werkelozen overnemen. Omscholen, investeren en EUK 65 je komt wat namen tegen hier... zegt oneens, waar denk je dat dit idee vandaan komt? Onze jongeren willen niet en de buitenlandse willen wel. Werkloze jongeren uit het buitenland halen, wat vindt u? Goed idee of niet? Ik ga naar mijn vriend Johan Edo uit Paapendrecht. Goedenavond, Joost. Met Johan Edo uit Paardenrecht, een beetje tonker. Ik ben er niet mee met de stelling. Omdat uh, iedereen wil hebben dat de economie weer op gang moet komen... En je moet nu een omslag maken om uh, de economie weer op te peppen. En als de buitenlanders zijn uh, met een goede opleiding die gelijk uh, ja. uh, uh, het werk kunnen aankunnen, dan is het een goed teken voor iedereen. En ik hoor al die mensen zeggen, je moet de mensen gaan opleiden. En dit, dat werkt gewoon vertragend. Ja. En refereerend naar het verleden, ja. om de economie op te peppen, in de jaren 60 hebben ze heel wat uh, buitenlanders, met name Turse en Marokkaanse afkomst, geronseld om de economie op te peppen. Toen hoorde je niemand uh, klagen. En uh, nee. dat het slecht gaat... Ja, dan, uh, maar dus, hoop. Nee. hadden we toen maar vind... geklaagd, Johan. Hadden we toen Was maar geklaagd. Toen hadden Was we moeten het? klagen. Nee, je moet niet klagen, want uh, als, als je de deur gaat dicht doen... Dan, dan kan je gewoon je bedrijf sluiten. Want als ik een bedrijf zou hebben ja. en ik kan geen mensen vinden... dan zal ik een beroep doen op derden. Ja. En uh, ik vind het heel goed dat uh, meneer Rutte dus dat gedaan heeft. Ja. En we moeten dus niet zeuren... Wij moeten gewoon, iedereen wil he, hebben dat de economie op gang komt. En daar moeten we gewoon aan meewerken. Johan, jij steunt de premier, het is mij volstrekt duidelijk. Dank je wel. Je het beleid. Ja, je steunt nee, je steunt de oproep. En dat, dat, dat, dat, dat, dat zie je. In dit geval. Ja, dat da steen, ik ook jou, maar dat, ge dat geeft niet. Ja, dat weet ik meestal. Het valt me een beetje <laughs> tegen vandaag, maar dat geeft niks joh. Oké. Okay, Johan, bedankt. tot de volgende keer. Leuk dat je weer belde. Ja, het gaat om de werkloze jongeren uit het buitenland. Nuttig of niet, er is één lijn vrij. U kunt erbij zijn. 0800 1121 tot 7 uur is dit avondspits Opinie Radio 1. Tom Luijten, die twittert mij oneens. De beste mensen horen op de beste plekken. Man of vrouw, zwart of wit. Nederlands of buitenlands. Bedrijfsleven wordt hier gewoon beter van. Ik ga naar een expert, Christophe Meng. Hij is senior onderzoeker, Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Goedenavond, Christophe. Je bent aan de lijn. Goedenavond. Welkom bij Avondspits. Um, nou, gemengde reactie bij mij. Um, jij bent gewoon een deskundige, dus jij kan mij van, van, van, vanzelf overtuigen. Hebben we het nodig om werkloze jongeren uit het buitenland te halen... in specifieke uh, banen, terwijl we er hier uh, in de werkloosheid uh, genoeg hebben zitten? Wat zeg jij? Ik denk dat het punt is dat er de korte termijn oplossing... die is er voor die bedrijven om uit het buitenland jongeren te halen. Ja. Maar we moeten direct ook een langere termijn oplossing gaan bedenken. Want dat probleem gaat er niet weg als we die korte termijn oplossing gaan uh, uitvoeren. Zo we moeten kijken hoe kunnen we het voor jongeren echt aantrekkelijk maken. Hoe kunnen we jongeren in de richting van deze opleidingen brengen... samen met die bedrijven, samen... Kijken dat er veel leerplaatsen in die sectoren beschikbaar Precies. worden. Dat die, wat mij betreft, in crisistijden ook nog door de overheid gesubsidieerd worden. Mm -hmm. uh, zodat we niet weer nu een, een korte termijn oplossing alleen bedenken, maar dat we echt een, ja, een technologie pakt, een pact voor jongeren. Hoe ja. krijgen we ze deze Maar Christophe, dat, dat heb ik vaak gehoord. Dat wordt vaak aangehaald. Er moet inderdaad een pact. Mensen moeten, eh, oudere werkgevers, leren jongeren eh, het, het vak. Er is een alom alomgehoorde klacht dat jongeren het gewoon vies vinden om met hun handen te werken. Hoe, hoe komt dat en hoe krijgen we dat ooit weer weg? Maar dat is, het, dat is het, precies het grote probleem dat we hebben, dat de technische sector zijn een heel fout imago eindigt, En ik denk ja, dat precies. het belangrijk is dat hij daar op jonge leeftijd, hè, die huidige 14, 15-jarige over die nog echt kan ompolen, dat is een moeilijke. Maar dat hij bij de eerstvolgende generatie die aankomt, eigenlijk echt van het begin ja. van. En ik denk dat bedrijven daar echt ook, ja, in die regio van Eindhoven en zo, laat die bedrijven dan ook door Nederland heen naar scholen gaan en daar eigenlijk laten zien hoe boeiend dat werk is en dat het helemaal niet meer vieze handen te doen. Ja, ik kan, me, ik kan me ook niet voorstellen dat in Duitsland dat zo beleefd wordt. Het lijkt me weer zo'n typisch Nederlands probleem van vies om met je handen te werken. Nou, kijk, in Duitsland heb je natuurlijk ook in vergelijking met Nederland is het Duitse systeem toch een beetje gericht op heel veel leerlingwerk eh, eigenlijk, hmm. Uh, we hebben in Nederland, dat zie je ook bij onze cijfers, nu een, een grote probleem ligt eigenlijk bij de gediplomeerde van de beroepsopleidende leerweg. Ja. Dat wil zeggen, de jongeren die een middelbare opleiding meer of minder op school volgen. Terwijl die jongeren die echt in het leerlingwezen uh, de opleiding hebben gevolgd, eigenlijk geen grote problemen hebben op de arbeidsmarkt. Nee. En dat komt ook omdat bij deze opleidingen, als je echt op het werk de opleiding volgt en zo eigenlijk, natuurlijk de richting, de studie die je volgt, veel beter denk ik ook door bedrijven gestuurd kan worden in de richtingen waar... Meer, daar heb zijn. je dan vervolgens meer aan. Oké, okay, Christophe Menk, ik laat het bij, bij, bij dit, uh, op dit moment zo, senior onderzoeker uit, uh, waar je vandaan komt, weet ik eigenlijk niet. Maar je bent van het Research Centrum Onderwijs en Arbeidsmarkt, ik dacht, dacht naast Maastricht, goedenavond. Edwin Plot is aan de lijn uit Den Haag, goedenavond Edwin. Goedenavond. Moeten we ze uit buitenland halen? halen? Ja. Als ze een baan in kunnen vullen die nu ingevuld kan worden, wel. En weet je, je hebt die werkelozen die nu werkeloos thuis zijn, dat niet kunnen doen, krijg je niet aan het werk door ze om te scholen. Dat duurt te lang. Als Rutte echt resultaat wil halen, dan moet hij zorgen dat alles wat staatssteun krijgt of door de staat betaald wordt, stopt met het outsourcen van werk naar het buitenland. De ING's en de abn hebben hele afdelingen de afgelopen jaren gesloten en die mensen worden, dat werk wordt naar India uitbesteed, ja, dat... terughalen. Daar moet je vanaf, ja, ja, ja, ja. Maar Edwin, het ja. punt dat je nou maakt... Hè, want we krijgen dat niet rond, we krijgen dat niet, niet, niet in spits. Dat is toch zo, je reinste onzin. Je kunt toch gewoon wel... In een, in een paar maanden tijd, iemand onder iemand onder on job helpen. En daar rol je toch ook vanzelf in als je een beetje gezond verstand. en een goede opleiding al achter de rug hebt. Wat, wat is daar het nee, punt? Niet. Als je goede opleiding hebt wel. maar het blijkt nu dus gewoon dat dat toch niet werkt. Dus je hebt het over specialistisch werk. Kijk iemand met zieke handen aan een motor laten sleutelen. zal misschien wel gaan. Maar we hebben het over de regio Eindhoven. dat is high tech. Als ASML nou. en dat soort bedrijven stilvallen. gaat het ook ten koste van onze economie. Ik snap dat helemaal. Alleen je zit toch met een met altijd in een team te werken, lijkt mij. Dat je niet allemaal het, het, het precies uh, het, het ei van Columbus hoeft te, hoeft te vinden. Hè? Het, het draait toch ook om teamwork wat je met elkaar doet? Ja, en dan teamwork uit elkaar. We hebben het over werkloosheid. wordt in die regio, die ingevuld wil je busjes uit Friesland. En morgen morgen ja. op een neer laten rijden met jaar pubers... die geen zin hebben in de opleiding. Nou ja, dat laatste daar moet de je zo op. Dan, dan verdwijnt dat de uitkering is net al geopperd, maar je zou ze inderdaad wat meer moeten dwingen. Zeker. Natuurlijk kun je mensen het maar ik denk heus dat dit soort, wat hier benoemd wordt, niet daarover gaat. Het gaat niet over mensen die auto's moeten repareren of wat ook. Het gaat over de regio Eindhoven, high-tech. Oké, Edwin Plot. Die mensen, maar dat andere stuk, dat outsourcing verhaal. Daar wil je aandacht voor. verdwijnen van werk naar het buitenland. Dankjewel, ik breek je af, omdat Cora van Nieuwhuizenluisteraars toch teruggekeerd is op planeet aarde. Goedenavond, Cora. Ja. Dus de winning werd ineens verbroken net. Ja, ja, sorry, ik weet niet waar het aan lag. Maar, uh, ik, de techniek, we hebben te weinig mensen de techniek. Daar gaat er van alles mis. Dat Daarom, is. dat blijkt maar weer. Ik zie alleen maar duimen omhoog gaan hier. Je hebt, je hebt, je hebt helemaal Deze slag is u, zeg ik. Zeg Cora, <laughs> het is bijna tijd, maar ik wil je nog die vraag stellen van... Rutte, ga, ga je steunen. Dus is er nog iets waar jij als Kamerlid nu ff, meteen het mes op tafel zet... van zo en dit moet er gebeuren? Nou ja, er zijn een aantal maatregelen in gang gezet... in dat ze uh, dat, uh, zojuist ook zo'n mooi genoemde techniek pakt. Hè? Dat ouders en kinderen betere voorlichting krijgen. Ook over welk uh, perspectief heb ik als ik deze opleiding ga doen. Krijg ik dan een baan en zo? Ja, wat kan ik daarmee verdienen? Dat moeten uh, scholen nu ook aan gaan geven. Dus al die ouders die nu met hun kind in de loop van de zomer... nog moeten besluiten naar welke opleiding ik, uh, uh, ze zullen gaan... Ja. Uh, denken goed over na. In de techniek is een goede boterham te verdienen. Precies. En het is gewoon uh, allang... En, uh, geen vies en zwaar werk meer. Dus vlak nou, zou nou... ik zeggen. Of er is ook in het kader van de jeugdwerkloosheidsbestrijding van alles mogelijk om om te scholen. Uh, aan de maandag ga ik naar een project kijken van, van jongeren die zich laten omscholen... om kabels en leidingen onder de grond te vervangen. Het schijnt dat daar een gigantische vervangingsoperatie in Nederland nog komt in de komende jaren... waar ja. heel veel mensen voor nodig zijn. Dus aan de gang. Aan de zeggen. gang, Cora. Je hebt een mooie oproep gedaan. Eh, Tot slot kan ik zeggen van deze uitzending. Dank je wel dat je er weer was. Cora van Nieuwhuis en een fijne laatste werkavond. Want dit is jullie laatste dag in de Tweede Kamer. Vanavond een slotfeestje geloof ik en dan is het uh, recess hè Succes daar, Cora van Nieuwenhuizen. zit uh, twittert nog eens. Niet lullen, maar we moeten de boel eens goed platgooien. Misschien dat ze dan eens wakker worden daar in Den Haag. Veel uh, Egyptische uh, uh, methodes worden, worden bepleit op Twitter. Grote Gidsen zegt oneens. Zelfs Grote Gidsen in de sint pietersberg krijgen een duurzame opleiding. Kwaliteit is er genoeg in Nederland. Camille zit het oneens. Ik neem liever een gemotiveerde Portugese programmeur aan... dan een ongemotiveerde, omgescholde bioloog. En uh, nog iemand zegt, VDF79, zolang hier nog mensen werkloos zijn of bijstand ontvangen... zeker omscholen of motiveren en werken met je donder. En tot slot Pablo, 3346, Dat mij wat een ouderwets eng denken. Die weerstand voor het buitenland, denk groter, denk aan de toekomst. Daarmee sluiten wij de rijen voor Avondspits vanavond. Uh, Rolf, Mohamed en Richard, uh, jullie komen een andere keer weer aan bod. De lijnen gaan nu dicht. U kunt zich morgenavond weer melden om half zeven bij Radio Roeptoeter. 0800-1121, u kent het nummer. Avondspits zit erop. Het is weer omgevlogen dit half uurtje. Hartelijk dank voor het luisteren en reageren. Na zeven uur gaat op deze zender Kunststof verder. Daarin choreograaf, hiphopdanseres en afgestudeerd sociologe Alida Dors te gast. Twee van haar choreografen... ...zijn dit weekend te zien op Julie Dans. Presentatrice Petra Possel vraagt haar er alles over. Volg ons op twitter.com, Aperstraatje, Avondspits, WNL. Morgen is het vrijdag, dan ben ik er weer. Dus vanaf half zeven, hier op Radio 1. Heel fijne avond, tot Avondspits. Tot morgen. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En dan gaan we eens kijken wat daar gebeurt in het peloton. 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. En dit is bij tot het stuk van 9%. De honderdste Tour de France.